Het is tien uur. Het nieuws met Mariet Krol. De invoering van twee gevangenen op één cel loopt vertraging op. De eerste meermanscellen zouden vandaag in gebruik moeten worden genomen... maar de gevangenissen zijn nog niet klaar. Een speciale toetsingscommissie heeft geen van de zeven inrichtingen... toestemming gegeven van start te gaan met de meermanscellen. De gevangenissen zijn er tot nu toe niet in geslaagd... de veiligheid van het personeel voldoende te garanderen. Daarvoor moesten ze allemaal een plan van aanpak inleveren... Maar die zijn volgens de commissie nog niet goed. De gevangenis in Tilburg gaat waarschijnlijk op zijn vroegst volgende maand als eerste van start met het plaatsen van twee gevangenen op één cel. Autofabrikant Ford schrapt in België 3000 banen. In de Belgische plaats Genk is dat vanochtend bekendgemaakt. Correspondent gert Dennekamp. De directie heeft zojuist de ondernemingsraad geïnformeerd over de ontslagen. De bonden zijn boos en hebben het hoofdkantoor van Ford Genk ...geblokkeerd zodat de directie het pand niet meer kan verlaten. De bonden maakten zich al grote zorgen omdat de afgelopen dagen het personeel naar huis is gestuurd. Drie dagen lang hoefde niemand te verschijnen op de fabriek. Ook zagen de bonden dat materiaal uit de fabriek werd gehaald. De bonden vreesden het ergste. In Genkwerk in totaal 9000 mensen. Een paar maanden geleden kon de directie daar nog een investering aan van 900 miljoen euro... De Belgische fabriek zou naast de Ford Mondeo ook de nieuwe Ford Focus gaan produceren. Waarom nu is besloten die plannen af te blazen is nog niet duidelijk. Het Nederlandse bedrijf Arcadis heeft een grote Amerikaanse order binnengesleept. Het ingenieursbureau gaat voor het Amerikaanse ministerie van Defensie... de bodem van drie militaire terreinen in de Verenigde Staten saneren. De order levert Arcadis ruim 85 miljoen dollar op. Het bureau had vorig jaar een omzet van ruim 800 miljoen euro... ...en heeft zo'n 8500 mensen in dienst. Israëlische militairen hebben op de westelijke Jordaanover... ...een belangrijke Palestijnse leider gevangen genomen. Het is Sheikh Sa'adi. Hij is het hoofd van de radicale moslimgroepering... ...Islamitische Jihad op de Westoever. Sa'adi is gevangen genomen tijdens een inval van Israëlische troepen... ...in het vluchtelingenkamp bij Jenin. De troepen kregen steun van gevechtshelikopters. Bij Israëlische acties op andere plaatsen op de westelijke Jordaanhoever is nog een aantal Palestijnse activisten opgepakt. Het weer. Eerst wat zon, maar vanmiddag vanuit het zuiden regen. Er staat een matige oostenwind. Het wordt vandaag zo'n 18 graden. 747 AM. De NCRV. Pleinpubliek. Met Jelle Koolstra. Het is de appel, luisteraars. Adam had het goed in het paradijs, totdat Eva ook zelf zag dat ze naakt was. En dat kwam door die appel. En toen Adam zich ook aan die vrucht vergreep, moesten ze beiden het paradijs verlaten. Door die appel. Door de geschiedenis heen blijft hij ons te spelen. Want wat werd Sneeuwwitje fataal? De appel. En vandaag de dag is het dan niet beter met de appel. Het is meer uiterlijk dan innerlijk. Maar het kan veranderen. Er zijn mensen die daar wat aan kunnen doen. Op één van hen doen we een appel. Welkom bij Pleinpubliek. Iedereen heeft wel één afwijking. Wat is de uur? Uh, mijn afwijking is... Uh, ...s morgens vroeg opstaan en genieten van het eerste zonnericht. Met wie zou u wel eens een avondje uit willen? Een avondje uit? Oh, heel graag met Kate Boes... Wat vindt u uitgesproken vies? Rode bietjes. Welke levensles zult u nooit vergeten? Dat je altijd in staat bent om meer te doen dan dat je van tevoren gedacht had. Wat is voor u een raadsel? Uh, het heelal. Wat is uw naam? Mijn naam is Johan van Galenast. Was het altijd al mis met de bietjes? Uh, nou, die ja, vanaf een jaar of tien. Ik heb een keer, ben ik keer zo vreselijk ziek van geweest ja? dat ik tegen mezelf heb gezegd: daar begin ik nooit meer aan. Nee, nee, nee. En Kate Bush, wat is de shit? Bush, ja, dat is. Uh, in 1978 kwam er een LP uit dat heette Lionheart. Met de man met de charter in zijn zakje Ja, erop? en ja, dat, uh, ja, dat maakt gewoon indruk op je. Ja, ja. En, uh, vanaf dat moment was dat gewoon een idool voor mij. Ja, ja. Ja. Het, het is dat uh, hoge stemmetje of is dat het uiterlijk? Nou, dat alles, is he, ja, Die stem, en het uh, mystiek, zoals we wogen. En, uh, ja, en uh, ja, ook wel enigszins de, de teksten. Hè? Hm. Ja. Is het meer uiterlijk dan innerlijk? Uh, nou, ja, ik... de appel bedoel ik. De appel. Ja? De appel is echt uiterlijk. Ja? ja ik... en, het, en het innerlijk is verwaarloosd. Ja. Het raadsel van de heelal. Waarom is dat zo'n raadsel? Voor je? Ja, nou. Uh... Ze zeggen nu dat het heelal zich uitdijt. En ja, uh, waar naartoe? Hè? Ja. Is er nog meer ruimte dan het nu al inneemt? Is het oneindig? Uh, waar gaan we naartoe? Huh? Er wordt gezegd dat uh, ja, er zijn heel veel sterren die maar steeds groter en groter worden. En, uh, Sterrenstelsels, ja. wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat, dat, dat blijft voor mij gewoon een raadsel. Zoekt u wel eens naar antwoorden of accepteert u dat het altijd verhaal is? Nou, ik, ik heb in Amsterdam uh, bij, Arthus, bij de Brown Time wel verschillende uh, discussies gedaan om, te kijken, om wat meer over die, die sterrenhemel te weten te komen. En dan wordt het ook wel uitgelegd. Doe over het Door Doeg over bijvoorbeeld. maar ik denk van ja, wat moet ik me daar nou voorstellen? Het is zo moeilijk om daar uh, ja, iets bij voor te stellen. Zit er een god achter? Uh, dat kan, dat is best mogelijk. Uh, uh, uh. Um, waar gaan we heen? Want uh, Lex Bolmeijer is op uh, pad gestuurd, gestuurd ja, u. door u. Ja. Waar gaat hij heen? Nou, die gaat naar het uh, Olderras in uh, Doesburg. En daar is een uh, vereniging die zich bijzonder inzet voor uh, oude fruitrassen. Waaronder dus ook uh, de appel en de, en de peer. En die willen daar wat meer uh, belangstelling aan geven. Is Lex Bolmeijer daar inmiddels aangekomen? Nou, ik struin hier inderdaad met een boomgaard. Dat is wel heel goed. Ik ben eigenlijk op zoek naar een, een, een appeltje dat hier nog vergeten ligt, want er hangt natuurlijk nog maar heel weinig aan de bomen. Wacht even, wat heb ik hier? Dat is een heel kleintje. Ik heb wel zin in zo'n, van die bijzondere appels die hier geteeld worden in wat eigenlijk een museum is, maar gewoon een tuin, een boomgaard, het olde ras. Wacht even, hier heb ik een kleintje. Je moet natuurlijk wel een beetje oppoetsen, dat hij mooi rood gaat. Dat ze laten hem zo lang mogen hangen, opdat hij zo rood mogelijk is. In het olle Er hangt een kaartje in de boom en daar staat op wat het is. Prinses Noble. Dat schijnt een van de lekkerste appels te zijn. Jongens, ik ga er eens even in bijten. Dit is de NCRV met plein publiek. Petermoei waait door het land. Het is ter uh, gelegenheid van de dag van de ouderen. Dat ouderen eens in de watten worden gelegd. Wensen van ouderen of hun familieleden of hulpverleners gaan in vervulling. En daarom... Mevrouw Jarisma. Dag mevrouw Jagersma. Goedemorgen. Goedemorgen. U spreekt met Jelle Kolstra van Plein Publiek. Ja? Gaat u een leuke dag krijgen vandaag? Dat weet ik nou niet. Wat gaat u doen? Nou, ik uh, zou vanmiddag om half twaalf naar, de, naar dat stuk. Naar welk stuk? Naar dat kleine. Uh... Ja, dat zei we nou pas. <laughs> ja, u weet het, u gaat er naartoe. Ja, nou, uh, na dat uh, stuk van, uh, ja, ik heb het hier niet meer liggen op de moment. Maar u gaat naar een stuk. Ja hoor. En, en uh, uh, bent u wel eens vaker naar theater geweest? Nee, ik ben er nooit naar theater. Nog nooit? Nog nooit. En, want zo te horen bent u 77? Ik ben 77, maar we hebben de oorlog meegemaakt en de onderduikerstijd. En daarom bent u nooit naar het theater geweest? Nou, later kwam dat er niet meer van, hè? Nee, nee, nee, nee, Want er was ook niet veel geld. U was arm? Ja, inderdaad. Ja. ja. Dus dit wordt de eerste keer. Wat verwacht u ervan? Nou, ik denk dat het wel mee zal vallen. <laughs> ja. Die gedachten, die heb ik erover, dus... Uh... Wat, wat bedoelt u met meevallen? Nou, meevallen, uh, uh, dat het wel mooi wordt. Ja. Ja. Uh, zit u al lang in uh, de Leiden in Ureterp? Nee, ongeveer negen, weken. Negentien weken? Ja, negen het... of tien weken, ik weet het oh, niet precies. Ja, ja. bevalt het u goed? Ja hoor, ja. En u gaat nu met uw medebewoners naar het theater? Nou, één gaat mee. Eentje gaat mee. Met Eentje gaat mee, maar die is al over de tachtig tussen. Maar kan toch gezellig zijn, toch? Ja, zeker. Ja. The theatergroep Rakmak gaat optreden. Die groep bestaat uit kinderen. In, ja. uh, u mag ook meedoen. Um, als u dat zo hoort, denkt u dat u op uw leeftijd nog een debuutje kan maken in het theater? Nee hoor. Nee? <laughs> nee, want mijn rug is versleten. Dus uh, dat, dat wordt niet zo. <laughs> nee. Nee. nee, nee. nee. Heeft, komt u nog veel kinderen tegen? Ja, zeker. Ja, ja hier komen ook wel kinderen eh, bij mij. En natuurlijk de kleinkinderen en achterkleinkinderen. En nou komt, komt er een hele groep te, ja, kinderen die speciaal voor uw theater komen maken. Ja, nou, dat vind ik mooi. Ja. ja. Nou, ik ga u veel plezier wensen. En mogen we morgen u even bellen hoe het was? Ja, prima. Ja? Ja hoor. Dank u wel. Veel plezier mevrouw Jagersma. Ja, dank u hoor. Oké. Okay. Ja, doei. Gisteren, over kinderen gesproken, gisteren is Angela Prins met 20 onervaren kinderkoks gaan koken. Voor 175 gasten. Dat was allemaal ter ere van het Kinderboeken Gala. Is mevrouw Prins aan de lijn? Mevrouw Prins is aan de lijn. Goedendag. Goedendag. Goedendag. Goedendag. Het, uh, u bent gisteren om 11 uur begonnen. Ja. Met een groep van twintig kinderen. En om zes uh, om uur kwamen de gasten. Ja. Hoe, hoe is dat gegaan? Het was een, uh, een echt super dag. Het waren zelfs 22 kinderen. Die bij het Lemmerskaat kinderboekenbal uh, hebben meegedaan aan het, uh, aan het bereiden van het gala-diner. galadiner. Mm -hmm. En uh, het liep als een trein. Het was echt een ontzettende uh, prachtige dag. En het eten is goed gelukt. En de gasten waren tevreden. Dus uh, wij zijn ook zeer tevreden. En redden ze het? Want het, ja. was, het was een... Uh... Het was, het was onvoorstelbaar. Een marathon. Voor, voor heel veel kinderen was het ook de eerste kennismaking met het, uh, met het koken, zoals ik gisteren ook al zei. Mm -hmm. En uh, ze zijn gewoon uh, ervoor gegaan en ze hebben alle dingen gedaan die gedaan moesten worden. We werden ondertussen ook nog gefilmd door de NCRV en door het Jeugdjournaal. Dat ging er allemaal doorheen. Gaan we dat binnenkort en, allemaal kijken? Dat, dat gaan we binnenkort kijken. Ja, ja. Wanneer gaan we dat kijken? Uh, de NCRV die zendt aanstaande maandag op 6 oktober van 4 tot half 5 uit bij eh. Nou. Uh, Zeppelin. Oh, wat het leuk. Het Jeugdjournaal heeft ons gisteren live in de uitzending gehad. Nou, wat leuk. Wat dus leuk. het was voor de kinderen natuurlijk ook een, een lekkere opsteker. Van, van elf tot zes. Uh, tot Zat er op een gegeven moment ook een dipje in? Moest u op een gegeven moment een praatsessie organiseren? Ja. ja nou, niet een praatsessie. Maar ik heb even met ze gewandeld. Oh, ja. En dat was op het moment dat de gasten kwamen. En die kwamen echt allemaal zo mooi gekleed hier aan. En wij liepen daar nog in ons werktenu. En toen hadden mijn kokjes zoiets van, ja maar uh, wij willen daar ook bij zijn en wij willen ons ook omkleden. Want ze hadden natuurlijk ook gala kleren meegenomen voor het dansen uh, na het na diner. Ja. En toen was er even een dipje. En toen zei ik, kom op jongens, we gaan even een rondje kasteel doen. En het was nog heel mooi weer. We zijn uh, wat gaan lopen en in het gras gaan zitten en hebben de gasten aan ons voorbij laten uh, zien komen. En toen hebben we even het uitserveren doorgenomen. En toen hebben we het laatste programmaonderdeel gedaan. Dat was namelijk het diner zelf. Hebben de kinderen zelf het ook lekker kunnen eten? Ja, ze hebben tussendoor gegeten. En ja, je moet je voorstellen, ze zijn allemaal zo opgewonden. dat uh, Het is een hapje van dit, een hapje van dat. We snijden wat uit de pannen, want dat doen we natuurlijk ook als koks. <laughs> en uh, een gatballetje hier en een broodje daar. en uh, We hebben van alles wat geproefd. Nou... Dus het was een heerlijke dag. Een, mooi... ja, een hartstikke leuke dag. Een mooi... En daarna uh, is er gepraat en gedanst? Ja, en na het diner dat oh, natuurlijk uitliep, uh, dat doen ook kinderen bij diners. Uh, het is een uur uitgelopen, daarna gingen ze naar de ridderzaal met z'n allen en hebben ze lekker gedanst. Hoe ja. laat is het geworden voor deze elfjarige? Uh, elf uur, kwart over elf en toen liepen ze toch wel uh, een beetje uh, aan redenen. het eind. Echt ja, ja. van waar blijven papa en mama en uh, toen was het echt gebeurd. Ja, ja. Maar, Overal geweldig van 11 tot 11 en echt doorwerken hoor. Nou, uh, erg leuk dat u uh, daar even over heeft willen vertellen. Uh, Heel graag gedaan. Uh, dank u wel en uh, ik wens u een leuke boekenweek. Oh, Babuska op verzoek van Johan van Galen Last, 78, want wij zijn leeftijdsgenootjes. Wij kwamen op de, hetzelfde moment van de middelbare school af. Ja, hartstikke leuk. Ja. ja, want in die tijd had je Nina Hagen en Kate Bush... En dat waren, wat mij betreft, twee fascinerende zangeressen. Ja. Maar u koos voor Kate Bush. Ja, ik was niet zo'n... Uh, nou, uh, Nina Haak was natuurlijk helemaal extreem weer de andere kant op, hè. Onbeschrijflijk, bliech Ja, zegt zegt dat wel, ja. En Babushka, wat, dat was een speciaal nummer. Ja, ja, dat is, ja, dat is gewoon het, de, de manier waarop het gezongen wordt. en hoe ze zich dan bewogen. Dat is gewoon een, een eenheid. Hè. Ja. Dus het, uh, het zoeken naar evenwicht. en ja, dat zoek ik eigenlijk bijna ook wel in mijn, mijn dagelijks werk. in succes, die, Zoeken naar evenwicht. Zoeken naar evenwicht, ja. ja. En het, uh, dat heb ik ook in de muziek. Lex Bolmeier. Jelle. Ja, was de, de zuurstokken roze en blauwe lucht die mij de weg naar het oosten wees vanmorgen. Verblindend tegenlicht, dat is inmiddels wat minder, maar is nu een soort melkachtig licht... dat hier over Doesburg hangt, dus in de schoot van de Achterhoek. Niet ver weg zijn de heuveljes van de Veluwe. De IJssel stroomt uh, door het dorpje. Maar ik sta in de boomgaard van het Olderras. Een museum, hadden ze gezegd. Nou, dit museum heeft geen dak. Gelukkig, want het is wel zo lekker. Wel ongelooflijk veel soorten appels. Ik ben blij dat er kaartjes, naamkaartjes aan de uh, bomen hangen. Want anders zou ik niet weten wat het is. Dit is, dit is een treurpeer. Oh, Dan ben ik de afdeling peren beland. Daar hangen nog wat uh, vruchten aan de bomen: en Peren. Er wordt gesnoeid. De tuin wordt de winterklaar um, Hier kweekt men nog rassen. Appels. Dat is heel bijzonder. Het zijn er dus heel veel. We gaan straks met de, met de initiatiefnemer Teler praten over uh, zijn initiatief. Maar Johan van Galenlast... Ken je deze plek? Ja, ik ben er zo'n uh, drie jaar geleden een keer geweest met een uh, tentoonstelling. Hè. Ze hebben elk jaar een ten... tentoonstelling over de oude rassen. En dan worden, alle rassen worden, waar uh, is laten ze dan zien? En dan sta je eigenlijk versteld van uh, wat er eigenlijk nog, nog over is. Hè. Als je met tegenwoordig in de winkels kijkt, dan zie je maar vier, vijf soorten. En dan liggen daar ineens 150, 200 verschillende soorten appels. Ja. En uh, ja, dat is een stukje natuurlijke cultuurhistorie, hè. En zo'n tentoonstelling van appels, dat lijkt me, is dat saai? Het gaat toch om de smaak van die appels? Ik heb er net eentje opgegeten en het in, in in, in, was in één keer op. Het was verrukkelijk. Ja, ja. Nou, maar dat kijk, is toch veel leuker om in die appels te bijten? Jawel, maar het gaat natuurlijk ook om de, de vorm en de diversiteit. Hè? Want oh. uh, juist door het verschillende soorten appels zijn zijn we nog steeds in staat om, om nieuwe soorten te kregen. En, uh, ja, en vroeger was het gewoon een soort uh, hè? van Hoeveel soorten kan ik in mijn tuin hebben? Okay. Een soort kunststukje is het dan? Een soort kunststukje, ja. ja. Heb je dat zelf ook gedaan? Uh, nou, niet in mijn eigen tuin, die is daar veel te klein voor. Maar uh, ik ben gelukkig nu in de omstandigheden dat ik, uh, dat ik werk voor, uh, voor een vereniging. Dat ik het, gewoon het, uh, het vak kan uitoefenen en zoveel mogelijk soorten bij elkaar kan, uh, uh, ja. kan zoeken. Um, is dit nou, deze boomgaard het Olde Ras bij Doesburg, is dit een bijzondere plek? Jij, of... of, of... Gebeurt het wel vaker dat je zo'n boomgaard hebt waar je heel veel verschillende soorten appels hebt? Nee, ik denk dat in Nederland op dit moment maar een paar plekken zijn waar die rassen verzameld worden. Ik weet dat in, uh, in Noord-Holland, de Pomologische Vereniging Noord-Holland, um, daar specifiek voor rassen uit uh, Noord-Holland aan het verzamelen is. Ik meen dat er in uh, Limburg ook nog een plek is waar men ook wat uh, ja. rassen bij elkaar zoekt uit, uit Limburg. En Doesburg is eigenlijk uh, ja, is een alle rassen die vroeger ooit gekweekt zijn in uh, Nederland. Ja. Is het moeilijk? Het, uh, het kweken van die rassen? Ja? Nou, uh, uh, je moet uh, in ieder geval weten op welke soort onderstam je zo'n uh, zo boom wil zetten. Want uh, niet alles wil zomaar groeien. En je moet uh, ja, eerst die soortingen uh, bij elkaar proberen te, te vinden. Uh, Wacht even, je, je begint met een onderstam? Dus ja? Leg eens uit. Leg eens uit. Uh, ja, een, een appel die groeit niet op zijn eigen wortels, want dan, uh, dan wordt het vaak niks. Je moet uh, dus uh, een soort uh, onderstam, dat is eigenlijk een, een, een wilde appel. Uh, vaak werd daarvoor de paradijsappel gebruikt. En daar, uh, daar eentje, daar zet je een stukje hout van de, de cultivar die je wil hebben, die, die, die zet je daarop. Okay. En daar kan straks meneer uh, Benny Giesel wel mee van vertellen hoe je ja, dat dan over in zijn werk gaat. Heb je nog vragen aan Benny, hoe, hoe het, uh, het neusje van Smit. Nou, ja, smid? Uh, ook over de onderstammen, maar dan vooral op... Uh, op andere gronden dan op, op klei en op zand, vooral op, op veengrond, heb ik nog wel eens wat vragen over. Van wat kan je daar nou voor het best voor gebruiken? Want uh, ja, daar willen die appels niet uh, zo goed op groeien, ze vallen nee. vaak om. Dus uh, misschien dat hij me daar een antwoord op kan geven. Een beetje te zacht natuurlijk, hè? maar je zit in Schravenland. Ik, uh, ja, ik zit op zand, hè? Bij grenzen aan het veen. Dus, uh... Oké. Okay. Ik zal uh, Benny Gries straks eens bij de microfoon halen. Dan pluk ik hem uit de boomgaard en dan uh, zal ik hopen dat hij antwoord kan geven op jouw vragen. Dit is plein publiek op 747 AM. Vriendelijke We staan hier aan de Solse Straat, Scheveningen, aan het begin tegenover het Europa Hotel. En het is op die plek dat uh, tot 1954 Scheveningen een station uh, had. En als we naar een stukje verder die Solse Straat inlopen, dan denk ik dat ongeveer daar aan de overkant het spoorwegamplacement moet zijn geweest. Waar Circus Sarazani met haar uh, spoorwagons uh, stond. En de voorstellingen waren klaar hier verderop in het Circus Theater en het circus verhuisde naar Rotterdam. En een van de olifanten, Jenny, is op dat uh, spoorwegamplacement in elkaar gezakt. Hoogstwaarschijnlijk wegens ouderdom. Hele toestand geweest om dat beest daar uiteindelijk weg te krijgen, op te takelen. En ze is toen op een platte wagen afgevoerd naar het, uh, de toenmalige Haagse dierentuin. En daar is ze s'avonds laat overleden. En sinds die tijd weet eigenlijk niemand meer waar Jenny is. Jenny is dus verdwenen. Als Den Haag een echte olifant heeft gehad, dan wil ik daar graag alles van weten. En jij weet wat, hè Chris Kwant. Want eh, jij hebt een reconstructie gemaakt van dat hele verhaal van de olifant Jenny. En het heeft ook iets heel persoonlijks. Want eh, het jaar waarin ze gestorven was, 1937, lang geleden, kreeg in 1994 een staartje. En het is allemaal begonnen hier in Scheveningen, vlak bij de zee. Ja, het is allemaal begonnen hier op Scheveningen-Zwolse straat. Daar staan we nu ook zo'n beetje... Um, en in 1994, dat was heel leuk, ik was net gekozen als lid van de gemeenteraad. En het eerste raadsvoorstel, zeg maar, wat voorbij kwam, was om een bepaald uh, parkje, een buurtparkje in een van de wijken hier in Den Haag te vernoemen naar de olie van Jenny. Chris Jenny ging met een platte kar ja. naar de voormalige dierentuin. Wij gaan met de tram. Wij gaan met de tram, lijn 8. Nou, hier aan de overkant rij je dus nu met de tram langs het uh, provinciehuis. En dat is de plek waar vroeger de Haagse dierentuin uh, geweest is. En uh, op, dat is ook de plek waar Jenny uiteindelijk is overleden. Dus ze is vanaf Scheveningen hier naartoe vervoerd, in stro neergelegd. En in de krant van uh, 1937 staat dan beschreven dat de directeur des avonds nog even kwam kijken. En helaas moest constateren dat Jenny was overleden. En hey, wat doe je dan met zo'n gigantisch beest? Nou, ze hebben de directeur gebeld van Stors Sarazani in Dresden. En uh, ja, uh, jammer niet, uh, uiteindelijk is ze voor een bedrag van uh, 45 gulden verkocht aan het museum ten baten van het onderwijs. Met de bedoeling om haar, uh, om haar op te zetten. En toen hebben ze er vanaf de dierentuin overgebracht naar het Haagse slachthuis om de... Uh, Ingewanden te verwijderen, het vlees uh, en dat soort zaken. En om die botten nou echt goed uh, schoon te krijgen, met name dat beenvlies uh, wat er dan omheen zit, hebben ze besloten om dat uh, eigenlijk een beetje aan de natuur over te laten. En ze hebben dus Jenny uh, op een vlot neergelegd en uh, laten zinken in een van de vijvers van het Zuiderpark. En daar gaan we nu naartoe. Nou, dit, dit is dus de olifantenvijver. We hebben hem uiteindelijk nog even gevonden. En, uh, Hij is niet heel groot. Nee, het is... Uh, ja, we pakken een beet. Hij is hooguit, uh, nou ik schat, uh, 40 meter lang en 20 meter breed. Zelfs een eilandje in het midden, dat is wel schattig. En uh, er drijven uh, eenden in, zoals het uh, hoort. En eens even kijken. Precies, nou, zo moet het ongeveer geklonken hebben, eh, pak een beetje 66 jaar geleden, toen men besloot dat eh, Jenny hier in deze vijver moest eh, neergelegd worden, met de bedoeling om dat zeg maar, de algen, de dieren hier in het, in het water, het beenvlies van het skelet zouden afhalen. En ze heeft hier nu ruim een jaar in de vijver gelegen. En op 14 september is ze hier letterlijk en figuurlijk weer boven water uh, gehaald. Daar hebben we een krantenartikel van hem gevonden. En toen leek dat ze dus helemaal groen was uitgeslagen van de, van de algen. Nou, om dat weer te verwijderen, uh, heeft men bedacht: we gaan haar begraven in wit zand in de tuin van het museum. En daar gaan we nu even naartoe. Nou, vervolg van de zoektocht. Het is wel een heel verhaal hè? voor een olifant. Het moet wel wat teweeggebracht hebben in 1937. Dat kan je wel zeggen. Boer de Haag is dan wel bekend als de, Oivar, de stad van de olifant. Maar eigenlijk zit in het, het, beetje, wapen, he? ja. Ja, het zit in het wapen. Maar eigenlijk is het natuurlijk ook een beetje de stad van, van de olifant. We zijn weer een ander stukje Den Haag beland. We rijden het af, maar het is net alsof Den Haag nu van park en plantsoenen aan elkaar hangt. Ja, Den Haag is een groene stad. Maar nou, we staan hier in ieder geval op een belangrijk plantsoen. En dat is namelijk het Jenny-plantsoen, genoemd naar de olifant. Dit is dus de plek waar het museum gestaan heeft. Daar was de tuin. Daar heeft Jenny begraven gelegen. Om uiteindelijk van die algen verlost te worden. Dat was de, de opzet. Ja, we hebben in de krant gelezen dat ze ze bewust begraven hebben in wit zand. Dat zou dan een effect euh, hebben. Maar euh, ja, niemand weet waar ze gebleven is. Ze is nooit opgegraven, is het verhaal van oud-medewerkers. En euh, toen dachten wij, toen we die documentaire maakten in 1991, nou, misschien ligt er nog, misschien is het volledig vergeten. Toen hebben we de gemeente overtuigd en uh, er zijn met wat mensen gekomen en we hebben hier op een vrijdagochtend uh, staan graven, tot vier meter diep. Maar... Niet nee. Helaas. Helaas. Is het daarom ook wel dat het Jenny Plansum is gaan heten? Toch een klein beetje een eerbetoon? Ja, absoluut. We hadden, wij hadden toen voorgesteld van nou, doop die vijver om in uh, definitief in de olifantenvijver. Of in Jenny Vijver. Uiteindelijk is er uitgekomen dat dit plantsoen, uh, mede op verzoek van de buurtwoners hier. Dat uh, ja, Jenny Plansum is omgedoopt in... Ja, toen was jij een gemeenteraadslid, toch? Ja, toen was ik in raad, Dit was zelfs een van de eerste raadsvergaderingen waar ik zat. En toen kwam dit voorstel voorbij. Toen dacht ik, ja, dan moet ik dat toch even opmerken. Daar moet ik me hard voor en maken. Ja, dus ja. ik heb gezegd dat we er begrip voor hadden dat je als museum in de loop der jaren misschien een skelet van een veldmuis kon kwijtraken. Maar dat we nog steeds niet snappen hoe je nou het skelet van een olifant kan verliezen. Ja, dat is wel pak. Is het daarbij gebleven? Is er nooit meer iemand die gedacht heeft van, het is wel raar, ze hebben gegraven, er is een hele documentaire over gemaakt. Maar het kan toch niet waar zijn dat een heel skelet verdwijnt? Nee, precies. Dus, um, het laatste wat wij gehoord hebben, we zijn er niet meer achteraan gegaan, maar um, dat is dat ze misschien in Leiden zou zijn. Het uh, museum daar schijnt uh, zes skeletten van olifanten te hebben. In de krant lezen we in 1937 dat het er vijf waren. Dus misschien, eh, ja, misschien moet ik er nog weer eens achteraan. Een vreemd verhaal. Verteld door Chris Kwant in een reportage van Yoga Brouwers. Als u het verhaal over Jenny nog eens wil nalezen... kijkt u dan op www.ncv.nl pleinpubliek. Morgen ook een heel vreemd verhaal over een vrouw die haar haar kort liet knippen. Denker Ver Abrams verdeelt de stroom als Europees elektricien. In Italië ging dit weekend terecht het licht uit. Officieel kwam het door het gebrek aan stroom uit Frankrijk en Zwitserland. Maar ik heb toch eerder het idee dat het een waarschuwing van hoger hand was. Zoiets gebeurt niet zomaar. Er was geen stroom omdat het donderde en bliksemde. En er is er maar één die zo'n barre weersgesteldheid kan regelen. Want het gaat niet goed in Italië. Neem de paus. Die maakt het niet lang meer. En nog net voordat hij teruggeroepen wordt als rechterhand van de grote hemelse baas benoemt hij zeven conservatieve kardinalen. En daarmee zorgt hij ervoor dat zijn opvolger net zo wereldvreemd is als hij zelf. Of neem de president van Italië. Die Berlusconi bruskeert talloze buitenlanders. De ene keer een Duitse Europarlementariër, dan weer een voorzitter van de New York Stock Exchange. En worden die arme Italianen beter van zijn bewind? Wanneer zorgen zij er nou eens voor... Dat die paus met zijn middeleeuwse ideeën en die president met zijn seksistische praat gaan verdwijnen. Want hopelijk zijn niet alle Italianen zo. Toch? Italia! De besim van Meloet. Harakrisna, Raviata, na boed. Italia, blondjes blijven zijn. Onnozel fluiten, Italianen zijn. Italianen, aan honderd bla bla bla, per u. Schone schoen, zeer veel stijl, maar geen kar. Italianen, laffe kaffers bij de vlees. Met de meisjes, veel proberen, dezelfde beur. Vertrouw in Italianen, ze sterren uit je waan, in liegen zijn ze eerste prijs. Ze willen je verleiden, maar slechts in korte tijden, ze maken je van alles wijs. Vertrouw in Italianen, ze willen je bedotten, ze steken je van alles in. Ze willen van horen, maar laat ze aan horen, het Italiaan. Zonste Italianen van Remon van het Groene Woud. En met appels is het al niet beter. Het is trouwens vier minuten over half elf. U luistert naar pleinpubliek van de NCV. Appels die smaken naar medicijnlucht. Het te lang stilstaand water. Of gewoon naar niks. Vraag mensen naar hun mening over appels van tegenwoordig, zoals een landelijk dagblad onlangs deed, en het commentaar is niet van de lucht. En het appelseizoen in Nederland is weer begonnen, en daarom hebben we Johan van Galen, last medewerker van Natuurmonumenten. Uh, waren de appels van vroeger lekkerder? Ja, dat is natuurlijk heel. Uh, ...persoonlijk of ze lekkerder waren. Uh, er waren natuurlijk veel meer verschillende soorten... ...waardoor er dus ook uh, veel meer variaties waren tussen zoet en zuur. Tegenwoordig uh, probeert de kweker in te spelen op de, de huidige smaak. Dus het zijn of zoet of ze zijn zuur. En dan is maar heel persoonlijk uh, wat je daarvan vindt. Maar ik denk wel dat uh, de appels uh, vroeger ja, wat meer uh, aroma hadden dan, uh, dan tegenwoordig. Ja. Ja. U bent een, een appelspecialist. U eet alles van middeleeuwse fruitmuren. Um, en u weet dus ook alles over het verschil tussen oude en nieuwe appeltjes. Als we praten over oude appeltjes, op welke tijd praten wij dan? Uh, ja, nou, de, de meeste zijn ontwikkeld uh, na uh, 1600. Tussen de de hoogtijdagen lagen echt zo, zo tussen uh, 1650 en, en 1850. Toen zijn er ontzettend veel verschillende soorten ontwikkeld. En daarna uh, ja, uh, zijn er andere kweekmethodes ontstaan en is men echt gaan zoeken naar, naar, naar rassen die, uh, ja, die beter houdbaar waren. En toen verdwenen eigenlijk langzamerhand al die, uh, die oude rassen. Er klinkt een beetje spijt in uw stem. Ja, dat is natuurlijk, natuurlijk jammer dat je een, een ras die zeg maar eeuwenlang in, in, in, in de provincies of in, in, in Nederland de waren, en dat die nu verdwenen zijn, ondanks dat ze het gewoon heel erg goed waren. Maar de handel van tegenwoordig vraagt andere eisen van een appel. Dus, uh, Wat waren de nadelen van die oude rassen? De nadelen waren uh, dat ze vaak uh, te weinig opbrachten. Het ene jaar heel veel, het andere jaar weinig. Uh, ze waren slecht bestand tegen vervoer. Ze waren kort houdbaar. Uh, de vorm nodigde vaak niet uit om te eten. En dat waren vaak nadelen. Ja. Want hoe komt het uh, dat als je een appel laat vallen, dat er dan een bruine plek ontstaat? Nou, uh, ja, er ontstaat dus iets in, in, de, in, de, in de cel, hè, de, de cel scheurt en, en meteen uh, komt er zuurstof bij. En de zuurstof dat gaat uh, meteen aan de gang zeg maar, met uh, de vitamine C en, en dan wordt het meteen bruin. Dus zodra de structuur dus uh, beschadigd is, dan heeft meteen uh, alles uh, van buitenaf invloed op de... Op is de het een slecht teken? Uh, nee, is helemaal geen slecht teken. Ik vind als je een appel laat vallen en hij is uh, na een half uur... Uh, ...begint hij nog niet te verkleuren, denk ik van wat is hiermee in de hand. Ja. Uh, en toch, uh, de consument wil die plekken niet. Nee, de, cons de consument, maar dat komt eigenlijk... ...dat is gewoon ingeprent door die uh, prachtige foto's die ze altijd laten zien... Ja. ...en die prachtige kleuren. Uh, ik heb hier een appel, dus uh, prachtig rood, mooie, mooie blos. Maar keert echt helemaal niets aan. En als ik een appel pak die ik zelf uit de boom gehaald heb... ...ja, er zitten allemaal kleine... Plekjes op en hij is niet mooi rond, uh, ziet er niet echt ogenlijk uit. Maar ja, hij smaakt wel lekker. Ja? Ja. Kunnen we, um, kunt u dat ja. verschil van. Nou, uh, ik heb hier een Kenny uh, Smit. Dan moet ik maar eens even proeven. Een beetje zure <laughs> appel. Een beetje zure appel. Beetje zure appel. Ja. Dan heb ik hier een uh, notaris appel. En je kunt het al zien, hij verkleurt al, hè. Ja. En Jan is nog. Uh, nog, uh, nog groeien, die heb ik al een tijdje geleden gesneden. Hij is al ook zuur, maar er zal wat, wat meer nuances in zitten. Ja, dat vind ik wel. Ja. Ja. En we echt en ook... dit, dit is het uh, exemplarisch voor de oude en de nieuwe appel. Ja, ja. maar er moet wel even wat bij uitgewerkt worden. Men heeft, je hebt een verschil tussen uh, plukrijpheid en consumptierijpheid. Plukrijpheid wil zeggen, van je kan hem van een boom afhalen en op dat moment uh, anders zal hij eraf vallen. Maar dat hoeft dan niet te zeggen dat je hem meteen op kan eten. Ja, een appel moet soms een maand bewaard blijven voordat de, de smaak goed uh, gevormd is. En dat verschilt per, per ras. En vroeger werd de appel van de boom afgehaald op het moment dat je hem wilde gebruiken. Ja, en nu moet je hem maanden van tevoren al, al plukken om op de juiste bestemming te krijgen. En als jij hem dus uh, i, uh, in de winkel koopt, dan kan je niet zien of ruiken of die al uh, consumptierijp is. Ja. Huh? Dus de, de appels die ik uh, straks bij uh, AHA haal. Ja. Die zijn al maanden geleden. Die kunnen al maanden geleden zijn. Ja, kijk, het is nu natuurlijk wel zo dat we zitten dus, uh, dus middel in, uh, in het appelseizoen. Maar je kan in februari nog appels kopen. Nou, vroeger was het uh, niet, niet mogelijk. En dan kon je alleen maar een uh, gedroogde appel krijgen. Ja. Ja, ja, ja. Um, de fruitmuren, over welke tijd praat ik dan? Dan praten we over uh, 1730 ongeveer. En het kwam door uh, Pieter Delacour. Die schreef een boek over uh, hoe je een uh, buitenplaats kon aankleden. Zo heette het dan. Hè? En die beschreef een aantal uh, muren uh, waar langs je fruit kon laten groeien. En hij zei ook, nou dan ben je in staat om uh, fruit te laten groeien. Wat normaal in Midden-Frankrijk rijpt, dat krijg je hier in Nederland ook. En dat komt door die water? En dat komt door die water. Ja, legt u eens uit, die water? Nou, die muren waren dus gewoon van de baksteen. En als die zon echt puur op het zuiden, dus uh, s morgens vroeg uh, begon de zon er al op te schijnen, nou als de afgelopen zomer, als zo de zon daar zo'n uh, uurtje of acht op te schijnen, wordt zo'n muur 40 tot 50 graden. Nou, gedurende de nacht kan de muur heel veel warmte nog afstaan aan, die, aan het fruit wat ervoor hangt, hè, appels of peren of, of wat dan ook. Dus je appels die, die krijgt met wat extra warmte. En daardoor ben je in staat om 14 dagen tot drie weken eerder dat, uh, dat fruit uh, te oogsten. En je bent ook in staat om een stoofpeer. ik heb hier een stoofbeer, mm -hmm. keihard, die kan je dus gewoon uh, zo ver krijgen dat je hem ook echt uh, kan eten. Zonder hem te koken? Zonder hem te koken, ja. ja. ja. ja, ja, ja, ja. Um, zijn die fruitmuren in onbruik geraakt? Uh, ja, ze zijn op een gegeven moment in ombruik geraakt, zo'n beetje uh, begin 1900. En het was niet omdat die, uh, die, die muren niet voldeden, het was gewoon het uh, werk wat de mensen eraan hebben om het fruit langs te kunnen kweken. De, de, de snoeimethode is vrij uh, intensief. Je mm -hmm. moet uh, dagelijks er langs lopen om, uh, om het aan te binden, om, om het te snoeien. En het kost natuurlijk heel veel tijd. En uh, ja, de arbeid is tegenwoordig duur. En daarom is het gewoon niet meer op te brengen. Maar het is natuurlijk wel mooi om, om te laten zien hoe men dat in, uh, in vroegere tijden deden. Ja. Ja. Hoe komt het eigenlijk dat u er zo wel verstand van heeft? Hoe komt dat? Nou, ja, het is eigenlijk zo'n uh, zo vijf jaar geleden gebeurd. Ik, uh, ik werd gevraagd door de Vereniging Natuurmonumenten of ik uh, op de Schaal van uh, wilde komen werken. En de toenmalige uh, beheerder op de Schaal van Buitenplaatsen zei van ja, wij willen iets meer gaan doen met het, uh, het fruit. En uh, als je wil, kan je een cursus volgen. En dat was meneer uh, Jan uh, Tveriks uit, uh, uit Tiel. En ja, die man die had zijn leven lang in het zuid gezeten en had echt nog geleerd van de, de morgen hoe je dat moest, moest opkweken. En die man was zo ontzettend enthousiast dat hij ja, bij mij eigenlijk het, het virus overgeslagen is. Ja, die heeft u gewoon aan de hand genomen, ja, heeft u veel Ik verteld. heb uh, vier jaar bij hem uh, les gehad. En dat is natuurlijk niet vier jaar uh, elke dag, maar het is gewoon een aantal keren per seizoen. En dan uh, Herinnert u zich nog het moment dat u dacht, ja, dit is ook iets voor mij, dit is ook mijn verhaal? Ja, ten eerste door zijn, uh, zijn enthousiasme, maar ten tweede, uh, het, het vak dreigde gewoon verloren te gaan. Er waren op, uh, in, in Nederland nog maar een paar mensen die het echt in, in hun in vingers hadden. En ik denk van ja, uh, als wij als vereniging van natuurmonumenten met vele buitenplaatsen, moeten we dit gewoon oppakken. Want uh, het is de enige manier om nog te kunnen laten zien wat wij met onze levende cultuurhistorie doen. Ja. Hm. Um, is er al een, een, een opvolger voor u? <laughs> nou, ik ben druk bezig met een aantal uh, vrijwilligers uh, op te leiden om het, uh, om het vak een beetje in de vingers te krijgen. Uh, collega's, uh, directe collega's, uh, ja, die hebben daar niet zo heel veel, uh, veel trek in. Ik heb wel een aantal collega's in, uh, in het oosten van het land die ik uh, aan het opleiden ben. Maar hier op Schaafland probeer ik een uh, groep uh, enthousiaste vrijwilligers uh, die mij ondersteunen ook zover te krijgen. Dat is ook over twee of drie jaar uh, zelfstandig. Moet je daar vak, een talent voor uh, hebben? Uh, jawel, je moet wel een beetje gevoel hoor, want uh, kijk, je moet, uh, het, is, het heet ook uh, beredeneerd snoeien. Je moet uh, drie jaar vooruit drinken. Op het moment dat je zo'n dus uh, takje in je handen neemt, dan moet je kijken van, ja, wat, wat doe ik hiermee? Uh, want je wil zo gauw mogelijk van een uh, bladknop, een, uh, een bloemknop maken dat er vrucht aan komt. En dat kan je alleen maar bereiken door een aantal handelingen te doen. En dan probeer je te beredeneren van, uh, welke handelingen zal ik verrichten om... Om die boom op die markt knop om te zetten in de loemknop te, door te buigen, door te snoeien, door hem in te kepen, door hem te kerven, door ja, allerlei verschillende snoeimaatregelen te nemen. Ja. Ja. Um, wat probeert u te bereiken met die aandacht voor oude appelrassen? Nou, dat men gewoon bewust is dat uh, als u iets nieuws wil uh, laten groeien... dat je gewoon de, de kennis van vroeger nodig hebt... maar ook de, het, het genetisch materiaal van die oude rassen. Want als dat verloren gaat... Dan, ja, dan ben je nooit meer in staat om, om iets aan te passen. Je hebt gewoon uh, die oude rassen dus nodig... om iets nieuws te, te kunnen maken. Ja, Kunt u eens een, een voorbeeld geven van zo'n oud ras... wat belangrijk is? Een oud ras? Uh, nou, ik heb hier de notarisappel. Dat is een... Uh, nou, nu is het een heel aardig, hoor, ras, denk ik, zo, uh, rond uh, 1880. Maar die heeft eigenschappen, hè, een beetje zo zoet-zuur smaak. Nou, die wil je dus gebruiken om een nieuwe appel te ontwikkelen die ook die smaak heeft. Maar die misschien iets, iets beter houdbaar is. En dan probeer je dat met elkaar te kruisen. En Hoe je doe je dat, het kruisen? Van kruisen, de nou dus, uh, dat is de, het stuifmeel van de notarisappel. Die breng je over op de, de stampen van het ras waar je mee wil kruisen. En die isoleer je helemaal van alle andere bloemen. Waardoor daar dus een vrucht uitkomt waarvan je weet wat de ouders zijn. Uh, maar dan is het drie, drie jaar wachten voordat daar een keer vrucht aan komt. En dan kan je dus, hem uh, dus proeven. Is het, uh, dat kan altijd, dat kruisen? Nee, nee, nee je kan niet alles uh, zomaar met elkaar kruisen. Er zijn een aantal appels die uh, zijn on, ja, een soort onverenigbaarheid. Die willen het stuifbeeld niet oppakken. Dus uh, daar zit ook nog een hele systeem in. Die kan niet alles zomaar met elkaar kruisen. En, uh, nou, als het eenmaal gelukt is, dan kan je dus de boom uh, vermeerderen door, door enten. Dus dan haal je een stukje hout van die appel, die je denkt van nou dat is het. Die zet je dan weer over op een onderstam. En zo kan je de boom dus voortkweken. Want als je het zaad gebruikt uit die lekkere appel, dan komt daar altijd een ander ras uit dan dat jij wil. Ja. ja, het wordt altijd een compromis natuurlijk. Het wordt altijd een compromis. Ja. Ja, ja. Heeft u wel eens. Uh dat hele proces dan meegemaakt? En, uh... Nee, ik heb het zelf niet meegemaakt, want het vraagt heel veel geduld, aandacht. en uh, Ik heb het natuurlijk wel uh, gevolgd in de literatuur. Hoe ja, dat ja. Werd, uh, maar er worden was. nog steeds nieuwe appels ontwikkeld? Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja, ja. Kunt u een, een recent voorbeeld noemen? Een recent voorbeeld? Uh, Kloster is geloof ik een van de nieuwste appelsoorten. Uh, op zich uh, verdiep ik me niet zo zozeer in de in die nieuwe appelsoorten. Uh, er zijn heel veel... Uh, varianten op de, op de markt en het verschilt elk jaar weer en je ziet dat er elk jaar weer een aantal appels uh, afvallen omdat ze gewoon aan uh, de eisen, dus ja, dat, dat blijft altijd maar doorgaan. En als u zegt het voldoet niet aan de eisen, dat heeft enkel te maken met consumentengedrag, dat ze de consumenten niet wil kopen? Ja, dat zit een groot deel, maar ook natuurlijk voor de handel, hè, van uh, hoe lang is die houdbaar, is die stootvast, hè, uh, kan je een stootje hebben maar vooral die houdbaarheid is belangrijk uh, vroeger werd een appel dus uh, bewaard bij, uh, bij lage temperaturen tegenwoordig uh, worden ze bewaard in koelhuizen waar ze het uh, ethylene dat is het gas wat de appel produceert als hij rijpt wordt afgezogen en ja uh, als die onder die voorwaarden niet goed houdbaar is dan, dan kunnen ze er niets mee hm. dus hij wordt gewoon een aantal uh, dingen wordt hij getest en uh, ja, dan komt de smaak eigenlijk pas op de laatste plaats um, Vroeger, hè, toen we nog allemaal uh, zoveel uh, appelrassen hadden, had die appel toen ook voor mensen een andere functie? Aten we er meer van? Deden we er meer mee? Ja, er werd uh, in ieder geval meer mee gedaan. Hè. Vaak had uh, elk boerderijtje had wel een, uh, een boom gehad met, uh, met zes, zeven verschillende appels. En het begon natuurlijk al met appels die uh, eind juli, begin augustus al, uh, al goed waren. Het zijn de vroegste appels. Nou, die werden meteen gegeten, want daar kon je verder niets mee. En dan had je een aantal appels die waren in september rijk. Nou, die kon je appelmoes van maken of in een appeltaart. En dan had je echte, echte bewaarrassen. Nou, die bleven wel tot, tot maart april goed. En die kon je drogen. Dus maar het was meer eigenlijk de zelfvoorziening van de mensen op het platteland. En um, nu liggen hoeveel, hoeveel soorten appels uh, liggen er in de winkel? Nou, ik denk zo'n zo'n tien. Zo'n tien verschillende soorten. En, um, want we, we hebben net een, uh, dat was een, die zuurappel was een? Dat is een, ik weet niet, die Smith. Oh ja, een Smith. Ja, die komt oorspronkelijk uit Australië. Oh ja. En uh, dan is er een grote variëteit in die tien appels, of is het meer van hetzelfde? Uh, nou, op, op, op je je de Elstar, die zie ik geloof ik ook ja, nog. Ja, de Elstar en de Cox, de Cox is al een vrij oud hoor. En de, de James Creef en de Kohl. dat zijn allemaal appels die toch al uh, weer zo'n tegen de honderd jaar aanlopen. Ja, er zijn tegenwoordig een aantal, uh, zoals wij dat noemen, mutanten, die lijken er veel op en wijken iets af qua kleur en zijn iets beter houdbaar. Dus uh, die zijn er dan allemaal nog, uh, nog steeds. En uh, ondanks het feit dat er dan tien liggen, hebben we dan nog steeds behoefte aan een nieuwe appel? Ja, omdat uh, de smaak ook verandert. Hè? Uh, ja? Op dit moment is, uh, is zuur erg in. Maar het ben best wijs dat op een gegeven moment uh, de consumenten zeggen van ja, wij willen toch ook een, uh, een zoete appel hebben. Nou, en daarom zijn die oude appels weer zo belangrijk, want dan moet je naar de, de zoete kroon. en die kan je dan weer gaan uh, veredelen, hè, uh, kruisen met, uh, met de nieuwe rassen, om die zoete smaak er weer in te krijgen. Ja. Dus daar heb je die oude appelrassen weer gemaakt. Hoe is het met de populariteit van de appel? Uh, want ik suggereerde in het begin ja. dat dat niet zo goed gaat. Nee, nou ik denk dat men er ook helemaal niet zo bij, bij, bij stilstaat. Uh, wat moeten we met die appel? Hij wordt, gewoon, hè, hij wordt gewoon op de markt gebracht en men denkt niet, men weet gewoon niet het hele verhaal daarachter hoe het zo ontstaan is. Het is gewoon uh, een onderdeel van het dagelijks leven je koopt een paar appels. Niet van, uh, ja maar waarom koop je die appels? En dat moet u erbij vertellen. Dat moet je erbij vertellen. Ja, en ook dat je er voorzichtig mee omgaat. Hè, dat je niet je appel uh, die je koopt meteen uh, om te keep het in het mandje. Nee, je moet ze echt oppakken en stuk voor stuk neerleggen. Uh, dus dat zie je ook wel in de groentewinkels tegenwoordig dat mensen die daar, daar werken, dat ja, niet het, uh, met, uh, met liefde mee omgaan. Dat dus je ziet wel eens uh, nagels in appels of uh, hele grote butsen. Dan denk je van ja, ik, uh, ga er een wat voorzichtiger mee om, dan blijft hij ook, ook langer houdbaar. Hè? Ja. Ja. Um, is dat... Het perenverhaal nou anders dan het appelsverhaal? Uh, uh, om maar eens appels met peren te, appel te vergelijken. Nou, uh, de, het op die, uh, die buitenplaatsen vroeger wel, omdat met de peer kon eigenlijk veel meer gedaan worden. Een appel, dat is een, uh, een boom die laat zich heel moeilijk uh, dwingen in een bepaalde vorm. En juist langs je fruitmuren muren had men de, het liefste de meeste uh, mooie vormen. En een, een peer die leent zich daar veel beter toe. ...om in een hele mooie vorm te kweken. Want ik heb het idee dat er veel minder verschillende soorten peren uh, te koop liggen dan appels. Ja, ik denk dat er iets van, uh, kijk hoor, twee of drie uh, peren die zo, zo eetbaar zijn... ...en dan nog één of twee die je uh, kan, uh, kan stoven. Dat klopt. Ja, omdat, omdat een peer is ook veel gevoeliger voor, uh, voor stoten. Is moeilijker houdbaar. Uh, het enige rest wat oud is en dat niet nog steeds doet, Dat is de conferans. Dat is een beetje een uh, vorm van een uh, fles... Ook als een dikke 120 jaar oud, maar die, ja, die, die doet nog steeds aan de, aan de eisen en dat, dat, dat gaat prima. Maar uh, ik heb hier een uh, ja die, is, die ziet er niet uit, hij is heel erg bultig uh -huh. en als men zoiets ziet dan denk ik, van, ja, wat moet ik hier nou mee, dat is wel een lekkere peer. Hij is nu nog niet uh, consumptierijp, je hebt het verschil tussen plukrijpheid en consumptierijpheid. Plukrijpheid, ja, dat uh, is je nog niet echt om te eten, dat moet je nog even laten leggen, hij is nu hard. Dus je zou nu echt wel, uh, wel kunnen stoven. Hè? Met een beetje rode wijn of port. En, uh, dat is wel erg lekker. Ja. Maar over een, een week is hij lekker geel. En dan kan je hem heerlijk sappig opeten. He? En daar ging het ook om bij die mensen op die buitenplaatsen. Dus men moest zacht fruit hebben. Want in een harde appel, dan bleven mijn tanden erin staan. En bij een zachte peer, die kon je naar binnen zuigen. Dan je daar gewas van. Dan we gaan we weer even naar Doesburg. Lex Bolmeier doet een beetje denken aan het dorp van mijn jeugd, zo'n zo zo boomgaard waar je zelf appels mag rapen. Dat is wel verrukkelijk, moet ik zeggen, zeker omdat er nog steeds een zonnetje is. Um, de vrijwilligers die het oude Ras, het museum van Benny Giese, um, mede houden, zijn bezig met snoeien, onkruidwieden, rommel opruimen, er wordt wat getimmerd en gebouwd. Maar de grote initiatiefnemer, fruitteler Benny Giese, die staat hier naast mij. Wat, waar zijn jullie op dit moment allemaal mee bezig? Het is, het is het fruitseizoen, het is het appelseizoen, maar ik zie geen appel meer aan die bomen. Nou, we hangen er links en rechts hangen er nou, dus nog wel een paar. Maar uh, het, het seizoen is dus heel vroeg, uh, zeker 14 dagen vroeger. En ook al omdat ze door de erge droogte uh, dit jaar vrij vroeg begonnen te vallen, hebben we de alles maar afgeplukt en opgeborgen voor de grote tentoonstelling. De tentoonstelling ja, ja, die op 8 en 9 november uh, gehouden zal worden hier in het Oldenras. Ja. En dat wil ik dan heel graag weten, hoeveel verschillende rassen? staan hier, keurig in het gelid. Het is niet een wilde tuin. Er zijn er keurige rijtjes van gemaakt natuurlijk. Nou, we hebben al meer dan uh, ruim 1500 uh, benoemde rassen, dat wilde zeggen. Maar hier staan ook? Die staan hier, ja. 1500? 1500. Dus appels, peren, pruimen, kersen, moerbijen, mispels, uh, noten. Oh, okay. Eigenlijk alle fruit wat in Nederland buiten groeit, uh, verzamelen wij hier. En dan proberen wij dus weer uh, door middel van enten, vermeerderen we dat. En dan gaan we dat weer beide de mensen uh, terugplaatsen. En vermeerderen betekent dat je weer een net, even een, net een beetje een ander nieuw ras uh, Nee, nee, nee. Uh, vermeerderen dat wil zeggen uh, neem je een stukje hout van het, uh, de boom. En die doe je dan op een bepaalde manier enten. En dat noemen wij dus vermeerderen. Okay. Okay. Uh, er komt gewoon meer van. En, en hoeveel appelsoorten staan hier? Uh, we hebben ruim uh, 680 appelrassen. <laughs> dat vind ik denk ook niet weinig. Hoor. 450 uh, perenrassen. 100 kessenrassen ongeveer. 100 pruimrassen. En dat doe je allemaal voor je lol? Dat, dit is allemaal, uh, ja, eigenlijk voor het plezier. Ja, en dus om de oude rassen weer opnieuw uh, bij de mensen terug te plaatsen en te bewaren voor de weer. Want er zijn heel veel uh, oude rassen die bijzonder fijn zijn van smaak, goede aromastoffen in zich hebben en uh, die dus ook veel uh, minder uh, uh, teeltgevoelig zijn. Dat wil zeggen, die kunnen eigenlijk uh, kun die gewoon telen. Een beetje op een biologische manier. Zouden wij dat dus hier ook doen. Wat hebben jullie zelf, uh, dat, het, is het kunststukje begrijp ik, is ook erg om een nieuw ras te, te, te kweken, te telen. Heb, heb, je, heb jij namen op je, op je naam staan? Nieuwe rassen op je naam staan? Nou, niet op eigen naam natuurlijk, maar uh, we hebben dit jaar uh, hebben wij weer een tientallen rassen die dus voor het eerst vrucht hebben getragen. Kijk, het werkt dus zo. Als je een pitje in de grond stopt, hij komt op, dan heb je een nieuwe ras. Uh, kijk, uit je van de 100.000 uh, vijf uh, leuke hebt, dan maar blij zijn dus. Hè. Maar uh, in principe is elk pitje wat opkomt, is een nieuwe ras. En uh, wij passen dus hier de uh, natuurlijke selectie toe, dat wil zeggen, wij zaaien een hoop pitten. Uh, wat opkomt, daar zoeken we de beste uit en dan wij al een heel stuk verder. En uh, dragen ze dan vruchten, dan kun je ze na een naam benoemen, met een naam geven en dan heet je weer dus een nieuw ras. Ik vind, wat ik mooi vind is dat, dat zei Johan van Garen, dat net ook al, dat het de onderstam, waar het allemaal opgeënt moet worden... ...dat hij de paradijsappel wordt genoemd. Dan beginnen ze altijd weer met het paradijs, toch? Ja, dat is het begin, hè. En daar komt alles vandaan, ja. zeggen ze. Ja. Uh, Ook de ellende trouwens, maar goed. Ja, nou, dat... Uh, Wat is nou het ellendigste van het vak hier? Wat vind je nou het moeilijkste of het vervelendste? Waar hebben we het meeste last van? Nou, ja, het meeste uh, last van, ja... Kijk, uh, uh, onkruid eigenlijk hier. <laughs> Omdat wij dus niet spuiten, hebben we eigenlijk dus het meeste last van de onkruid. Verder niet alle andere. daar anderen. heb je weer de vrijwilligers voor die dat weer moeten bieden. Ja, die, die bieden dat of uh, wel, wij maaien dat of uh, wat ook. En dat er groot is, dan trekken we het er dus uit. Maar om dus op die uh, paradijsappel terug te komen. Uh, de commerciële teelt gebruikt het meeste, dus de M9. Dus, uh, en die, dat, is, uh, dat ras heet dus de Gele Metser Paradijs. De Gele Metser Paradijs? Dat is de officiële naam voor dat appeltje. Is niet smakelijk, maar... Uh, een dure naam voor een appeltje. Een dure naam, maar uh, hij voldoet uitstekend dus uh, voor zwakgroeiende onderstammen. Hmm. En kijk, als wij dus weer hoogstammen willen maken, dan gebruiken we weer een sterkere groeiende onderstam Of een zeiling. Onze gast in de studio, Nilsum, Johan van Galenlas, die had een vraag. Die zit met veengrond en zandgrond trouwens. En die vraagt zich af, ja, in veengrond, al die onderstammetjes, die vallen om. Wat moet hij nou doen? Nou kijk, als je een boompje plant, dan moet je ten eerste al een paal erbij zetten want opletten. Uh, van een ja, ja. 16 met Rick goed aanbinden. En uh, staat die nog los, dan kan je drie palen dus doen. En dan doe je met boommanden dus goed vastmaken. En dan heb je al een bos eigenlijk. Nou Nee, daar ga je geen bos. daar ga je alleen een paar palen zonder, uh, zonder takken draaien. Ja, okay, maar in het midden cool. staat dan de boom, ja. wij hebben hem. En uh, het beste is natuurlijk, als je op uh, wat mindere gronden. kun je beter een sterk groeiende onderstam gebruiken. Die, ja, nou, dat, dat zijn dus de M111, 115 en zo. Hebben die ook nog een schiekere naam? Nee, die hebben eigenlijk geen schiekere naam. Die zijn vroeger dus uh, in Engeland door het e station geselecteerd. En die voldoen dus daarvoor het beste. Of een zaailing, die groeit meestal ook sterker. En een uh, zandgrond, want uh, dan moet je zoiets nemen dus. Dan kun je beter een sterk groeiende onderstam gebruiken. Die uh, wortelt dus dieper. Maar altijd dus een paal erbij. En natuurlijk elk jaar organisch bemesten, dat is ook belangrijk dan bewortelt, krijg goede grond, dan bewortelt alles veel beter. Hey, en die dat is volgens mij heel duidelijk, dat zijn goede antwoorden voor jou van Galas. er komt een tentoonstelling 8 en 9, wat gaan we hier dan allemaal doen? Het... Nou, daar komen er dus een paar grote tenten te staan en uh, wij hebben dus ongeveer een duizend fruitresten uh, opgeborgen. Kunnen dan mag je dan la en, uh, langslopen en even aanruiken? Die mij aanruiken, de meeste waar wij dus genoeg van hebben, kunnen mensen ook proeven. Dat is ook heel belangrijk, want dan kunnen ze zien en proeven welk ze graag willen hebben. En die liggen dus allemaal op naam, want veel mensen die komen dus hier en dan hebben ze een of andere volksnaam. Ik noem eens wat een streepjesappel of wat ook. Een streepjesappel, ja. ja. maar kijk, alle appels die uh, uh, uh, rood gestreept zijn of zo, dat noemde men vroeger streepjesappel. Okay. Kijk, maar die hebben dus ook nog andere namen. En die kunnen dan hier te weten komen. Oké. Okay. Ik dank je hartelijk bij de Giese. Veel succes met het werk en met het uh, voortdurende onderhoud. En uh, hartelijk bedankt. Johan, je weet hoe het moet nu. Ja, dank je. De heer Boolmeijer en Giesse, hartelijk dank. Uh, er komen zes nieuwe appelrassen aan. Dat moet in 2005... Uh, Gaat dat een, een uh, lekkere impuls zijn voor de appelmarkt? Nou dat kan ja, ik, uh, als ze goed ingespeeld zijn op de, de vraag uh, van het uh, publiek, dan, uh, dan kan het natuurlijk weer een uh, hele goede uh, aanvulling zijn. Ja. En is de AMBRO daar dan een van? Dat zou kunnen, ik, ik ben er niet precies van op de hoogte wat, uh, wat de nieuwe uh, appelrassen zijn. Maar ja. Uh, ja, je, moet, je moet natuurlijk ook iedere keer weer een nieuwe naam verzinnen, hè? want uh, er zijn natuurlijk al zoveel namen. Hè? En... Aan welke appel doet Kate Bush u denken? Kate Bush. Nou, ik heb hier een geweldige appel. Dat is de, de Moenappel. Uh, ja, een hele gave, gave appel. Met een, met een prachtige vorm. En hij piept een beetje als je knijpt. Um, hartelijk bedankt voor uw komst. En uh, erg leuk al de verhalen over appels. Morgen zijn we er weer. en Dan hebben we een, uh, beloofd een mooi verhaal te worden over de beklimming van de Mount Everest. En dan zonder extra zuurstof. Straks. Uh, de VPRO, dank u wel voor het luisteren. Fijne dag.